Wij beginnen de zogerles 179 op de pagina Kuf Lamet Hei 135. De regel 3 van de tekst van de zoger. Dus wat zeg ik? De regel 3 inderdaad. En dan Oud, Kuf Lamet Waf 136. Uh, we staan dus in het, in het midden van, die, die, van het dialoog ja, tussen de domein en Hakadoz-Borohu omtrent uh, David ja, wat hij deed met uh, die Batsheva de vrouw van Uria en met Uria we moeten ook ...goed duidelijk zien dat niet uh, David interesseert ons hier, David zelf, maar eigenlijk kijken we naar het, uh, de manier waarop de schepper bestuurt uh, zijn schepselen. Ja, daar gaat het om. Dus dialog, dat dialoog, dat denkbeeldige dialoog, dialoog kan daaruit moeten we zien... Uh, uitpluizen de um, trekken van, ja, de trekken van Dat wil zeggen van het licht, hoe het licht omgaat met, met de schepping. Dus met, in dit geval is het uh, David. En dan hebben we zo'n beeld, ja, dat Hakadozborgoed gesprek het, heeft met met die aangestelde over, ja, over, over die speciale zonde van uh, Gloeier-Rajot, van onthulling van um, de verboden seksuele daden, etc., relaties. Uh, eigenlijk is er niemand in, in het heelal. Anders, het is alleen een beeldspraak. Maar er is geen niemand. Geen niemand is in het, in het heelal die domme heet of uh, een aangestelde is. Ja, zoals het men zich voor, voor, verbeeldt. Uh, het is de kracht die als een mens, zodra een mens een bepaalde zonde pleegt. Ja, betekent, zonde betekent die wil iets ontvangen, ontvangt iets... Um, wat volgens het operationeel systeem, volgens het bestuur van het heelal, als een mens dat op die manier ontvangt, dan uh, ontzegt hij als het ware aan, aan zichzelf een stukje verbondenheid met het licht, met de bron. En dat wordt, dat is dan wat genoemd zonde, en dat ervaart hij als als uh, als straf, bijvoorbeeld. Dat is, dat is waar we het over hebben. Geen enkele, geen straf komt van, van, van de schepper, van wat dan ook. Het is uh, de kabbalisten, dus de, dus de heilige zielen die dus beschrijven, die brengen dat uh, naar beneden in de vorm van uh, al het heilige, in de vorm van gesprekken, van van beelden maken ze beelden waarbij waaruit kunnen wij zien hoe die krachten in het hogere functioneren dat is duidelijk dat, dat is steeds duidelijk moet zijn er bestaat niet zoiets er bestaat ook niet niets bestaat uh, wat, wat wij leren dat het, um, dat, het, um, dat het moet ergens een plaats zijn waar het allemaal is het is alleen maar naar krachten hoe hoger I, uh, kwalitatief naar krachten stegen wij op des te eiler het woord, des te hoger het ook naar krachten het wordt dus wie hoger is, is dan hoger dan wat er eronder was dus al die aangestelden over de hel, et zijn allemaal de krachten die ontwak, ontwakkerd worden als het ware, of die in ...functie treden door... ...wat? Door, uh, door de afweking... ...afwekende... ...door een afwekend gedrag van de mens hier op aarde. <kijkt> dus door een afwekend gedrag... ...direct komt zo'n feedback... ...functie, dus direct komt dat het verschilletje... ...wat afweekt... ...wat wekt af... ...van de norm... ...of de norm betekent de verbondenheid... De, ...het gedrag dat de mens waarbij de mens verbondenheid, verbondenheid met het licht aan de dag brengt, daar komt de schade. Aan wie? Niet aan het licht zelf. Aan het licht kan geen schade toegebracht worden. Aan de schepper kan geen schade toegebracht worden. Aan de schina, goddelijke aanwezigheid, kan geen schade, geen schade toegebracht worden. Hoewel wij leren dat de schina bevindt zich in de stof der aarde, dat is in de ervaring van de mens. Dus wij ervaren dat, dat in, onze, in, onze, in onze waarneming is het dat wij voelen dat het heilige is dat, als het ware is uh, vertrapt, ja, vertrapt en, uh, en uh, verkracht. Dat is wat wij, maar in werkelijkheid is niets, uh, kunnen wij niet uh, het is alleen maar een subjectief gevoel van de mens, en natuurlijk subjectief, en dat is. waarbij de mens, dus als een mens zondigt. dan ontvangt hij dat op een. Op een uh, niet legitieme manier. en dan daarbij ont, uh, wordt aangesproken. en iemand die aangesteld is over deze zonde, als het ware. want wie domme is, dat is natuurlijk aangesteld iemand. Een kracht die aangesteld is over deze zonde, van um, speciale departement van, van, die, van die zonde, dus die worden dan ontwakkerd, want dat is de zonde van wie? Van welk orgaan? Jezod. Dus dan betekent dat, hij waakt over de Jezod. Hij die domme, hij waakt over alle handelingen die de mens doet met zijn Jezod. En als de mens doet het omwille van het geven, dus om het netjes doet, dus zoals de wetten van het in de Torah dat voorschrijven, dan is het oké. Okay. Dan, dan moet je ook voorzichtig daarmee zijn, et cetera. Kijk nou, hoe in de Joodse wetten, hoe de mens moet allemaal voorzichtigheid betrachten. Het is geestelijke voorzichtigheid. Dat is hier, dat een vrouw moet steeds naar een rituele bad gaan, et cetera. Allerlei fijne nepjes om... ...om juist die jesot niet te verknoeien... Uh, ...dat is dus hij wakt daarover deze domme... ...dus als een mens fout gaat met zijn uh, jezot. ...dus stopt zijn jesot daar waar het niet toegestaan is... Bedoel, dan, ...dan is uh, eigen schuld een beeld... ...dan is het hij zelf... Uh, Ontzegt <coughs> zichzelf de verbondenheid met het licht en ontvangt een straf. In zijn eigen, en dan moet je natuurlijk dat corrigeren, betekent in zijn eigen ervaring ontvangt hij een straf. En dan, wij gaan verder dus met in dat, dat dialoog in, in, in deze woord, gaan we dus, hij gaat verder um, want Domé die gaat niet zomaar opgeven ja. dus die, die brengt weer andere argumenten naar voren om de aan te klagen David niet omdat hij dat doet ook om, niet dat om die, hij wil als het ware aanklikken of zeggen dat wil gewoon uh, ten onrechte David beschuldigen dat is niet zo, dat, is, dat moet je goed opletten, want dat kan niet, kan niet het, het hele systeem van, het hele, het hele systeem van Akadosh is, is, kan niet uh, dingen doen die, die niet rechtmatig zijn. Dus door mij ook al die krachten die dus uh, aangesteld zijn over de hel, etc. Die kunnen ook de mens, mogen de mens, die kunnen, die kunnen op geen manier de mens onrechtmatig aanklagen. Alleen die brengen steeds, brengen steeds argumenten naar voren om te proberen dat aan te klagen. Omdat, en als er komen dan naar krachten. Hogere van hogere traptreden, komen dan, kijk, aanklagen van een aanvoerder, goed hopelijk, dat is de, wat ik probeer dan, dat is het, uh, te vertellen. Dat is het, het mechanisme hoe het geestelijke werkt met het klagen Dus, omdat dit aan, aan, aanklager is, die domme. Hè? Hij is lager dan de Hu. Ja, lager dan de hele Hu. Dan aanklagen betekent dat hij een man als het ware optrekt. Naar boven. Ik zeg: Nou, kijk eens aan. Ja. En dat Hashem, de Hu, antwoordt hem. En als het ware verdedigt. In dit geval David, positie van David. Dat betekent dat hij mad geeft. Dus die geeft als het ware dekking van de hogere. Dekking aan energieën. Als het ware dekking van die rancune die. Opgewekt, was bij die, opgewekt, opgewekt werd bij de aanklager, bij de domme. Aanklager kan niets anders naar boven brengen dan de rancune die ontstaat door de zonde van de mens. En dan breng je naar boven dezelfde de rancune wat David volgens hem, volgens de wetten van, van, van, van het Torah, van het Helaal, uh, geschonden had. Die brengt hij naar boven en die geeft het voorschotel voor dat aan Hashem. En Hashem geeft antwoord. Antwoord betekent mad. En dan antwoord dekt, dekt zijn tekort, dekt deze, deze rancune. En dan steeds probeert die andere, deze komt weer met een ander argument et cetera, om weer uh, totdat de justice, de, de rechtvaardigheid, gaat zijn gevieren. Of Hashem uh, in, in, of Hashem, in ieder geval in beide gevallen wint de rechtvaardigheid, wint Hashem, in beide gevallen of een mens wordt uh, vrijgesteld ja, van, van um, een straf of een mens wordt bestraft uh, in beide gevallen de recht, Hashem zijn gevierd, zijn bestuur zijn gevierd, dat heb ik in beide gevallen want na zo'n straf komt wel een correctie. Men, straf, men bestraft, de mens zichzelf bestraft. En dan komt er een correctie. Kan niet anders. Okay? Dat is dat u dat ziet hoe dat functioneert. En daarom dan kan je dan zien hoe al die gesprekken tussen uh, de koning en zijn minister verlopen. De regel 3. Ot lamet valve. wauwe. Amardome. מרי דה אלמה, המילה חדה אית לי גאבי, די אי הוא אבטח פיר פומה ואמר, חי השם כי בן מוות האיש העושה הזאת, ואי הוא דן לנפשי. Dat stukje ga ik nu even eerst voorlezen en dan hebben we nodig een stukje uitleg uit de Tanach. Want ik veronderstel dat iedereen heeft wel dat gelezen, maar zo nee, dan heb ik toch wel een stukje Tanach meegenomen gehad, om, ja, om dat een beetje te verduidelijken die, wat het gebeurde, want dan zonder dat kunnen we niet natuurlijk um, begrijpen andere dingen. Dus... Amar Dome zei tegen Akadoos de Alma, kijk hoe hij hem aanspreekt. De heer, de meester over de wereld. Dus hij is ook zijn, zijn baas. Hashem is de baas van die Dome. Goed opletten dat wij niet denken dat er verschillende krachten in de wereld zijn die concurrerende krachten zijn. Er bestaat zoiets niet, ja, dat, alles wat er bestaat intrinsiek in het heelal, zijn allemaal uh, de krachten die allemaal gericht zijn naar één doel. En allemaal hebben de één één baas. Dat is erg belangrijk om te weten. Als je dat weet, dan weet je dat er uh, geen uh, tegenstrijdige krachten zijn naar, ik bedoel, die regeren over de wereld. Het is altijd, zoals we hebben dat geleerd, één oh, mil er is geen ander dan hij. Amar dome, dome zei tegen hem, Mare de Aima, de meester van de wereld. Ha, Milahade yitli gabi. Ik heb wel een, een woordje met, met hem, met David. Dus, betekent, ik heb wel met hem even... Een woordje, even een appeltje te schillen, of uh, ik heb toch wel iets dat, uh, dat het toch wel niet, niet, niet helemaal zuiver is. Kijk wat je zegt. De Igo, want hij, David, after Pume, opende zijn mond en zei, in het boek van Shmuel 2, dus de koningen 2, hij heeft zijn mond daar geopend en zei, Hayashem, uh, ki ben Mavita hayishal, haus ze ze ze so ze ze dat ze ze ze dat ze ze ze ze ze ze ze ze dat ze ze ze even een kleine ze zeg dat even um, <coughs> Een blik werpen terug in de Tanach waar het over gaat. Dat weet een beetje een belangrijk stukje uit de Tanach zelf. Uit de profeten. Dat daar was het moment waarbij de grote profeet Nathan, hij was naast David, was een echte profeet, een echte profeet, goddelijke man. En hij had, nadat David had gezondigd, of gezondigd. laten we zeggen zo, anders, bestempel, anders al bestempelen we hem als zonder. Na de, deze daad met Batshaba, had die, die profet Nathan had uh, vertelde aan David en maakte een, een vergelijking. Ja? Dus vertelde hem een soort, een, een, gaf hem een soort parabool. Waarbij hij dus mikte op de situatie van David. Maar David had het, had het natuurlijk niet door. Maar een erg belangrijk moment wat wij nu gaan zien hoe het functioneert. Dus nog een keer, niet David interesseert ons in de eerste instantie of überhaupt niet. Wij zijn geïnteresseerd in het functioneren van het licht. Als wij weten, altijd kijk vanuit het perspectief, niet vanuit een mens, vanuit kli die altijd, uh, altijd uh, niet gecorrigeerd is. Ja, zoals uh, Stalin had gezegd, als een grote dictator, ja, Stalin had wel eens gezegd, als er een mens is, dan is er een probleem. Overal waar een mens is, dan een probleem is. Dus dan moet je de mens uitschakelen, <laughs> Weghalen, ja, wat dan ook, maar dan, dan is er geen probleem, het probleem wordt opgelost. Geen, geen mens, geen probleem, begrijp je dat? Dus daar moeten we onder, mensen inderdaad, uitgaande van de mens is het alleen maar een probleem, altijd. Waarom? Het is, wij zijn bij de mens is bij uitstekende tekort. Heel? Maar als we uitgaan van het bestuur van de schepper, van het licht, het licht is volmaakt. En dan weten we dan hoe, fun hoe functioneert het licht. En wij gaan ons uh, aanpassen aan dat licht. Hè, een beetje qua eigenschap. Maar het licht is zo, hey, probeer ik ook zoiets te doen. Dan op dat, op dan, daardoor verkregen we ook zegeningen. En verkregen we dan overeenkomst als het ware naar eigenschap. Gaan het lijken op het licht. En dan gaan we van het licht uh, ontvangen alle zegeningen, et cetera, et cetera. Daarom, wat wij leren is, hoe we horen, als je het nu hoort ook, niet over oordelen, interesseert ons dat niet zo, maar interesseert ons de verhoudingen, hoe dat zit in elkaar, hoe het licht, eh, de houding van het licht ten opzichte van de daad, of gevolg, het gevolg van de daad van David, hoe kwam hij dan te staan tegenover het licht? David? Want de, de, de schepper gaat niet praten, de schepper praat niet, Ze heeft geen, geen mond om te praten. Geen dat, het is uh, de kracht van absoluut le leven. Erg dun, fijnste. Het leven is erg fijn, zo erg speciaal. En als het ware een licht, lichtje, zo dat subtiel, het meest subtiele... Wat er is. En dat leeft. En wil van ons. Uh, aanpassingen. Als we ons aanpassen. Dan gaat het ons goed. Niet voor hem. Maar niet voor het licht. Maar voor ons. Nou. Dus. <coughs> dan, uh, ik heb dat gevonden. In. De Tanach, Want hij hier ook. Staat het. Zie je. Daar staat het. Uh, dat. Zo'n wavel. Referentie Waw, dat is dan in Shmuel Bet, in het boek Shmuel, Shmuel Bet, of Koningen Bet, en dan de the, uh, uh, perg, paragraaf Jud Bet. Ik zal dan direct in het Nederlands lezen, voorlezen. lezen, en dan snel, en weer snel. Daar staat het wel dat, wij Natan uh, el David, wij uw wijla, wij uw marla, enzovoort. En Hij zegt tegen hem. Uh, en Hashem stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Het dus, was de, de, de ver, vergelijking die hij trok, die, die hij, de profeet, had uh, uh, naar boven, uh, aan hem vertelde, dat was van Hashem. Hashem bracht dit, uh, de, de, de, deze vergelijking. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad. Een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje. Ja, we hebben dat een beetje al gelezen. Of Uri, die, Uri had, die alleen maar één lammetje had. Alleen vrouwen één lammetje kunnen kopen. Nee, hij, hij had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Dat was alles wat hij had. Hij koesterde het.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 Dat is dan de Sitra Achra. Herinner je nog? Het de, de, de zin speelt op de Sitra Achra. En de rijke man, ja? man is David. De rijke man is David. De arme man is Uriah En het schapje. Dat is dan Sheva En de gast. Dat is dan Sitra Achra. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Om de reiziger een van zijn eigen geten, schapen of runteren voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man, hij had, hij had veel andere, maar hij gaf alleen, hij nam dat, het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast, zijn gast voor. David, toen David dat hoorde, wat hij vertelde, toen David zei, David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan. Kijk hoe de mens moet voorzichtig zijn met de woorden die, we, die hij uitspreekt. Het is zeer belangrijk wat we gaan nu leren over de woorden die de mens uitspreekt. Ik ken, wij kennen ook, me, me, mevrouw, wij kennen persoonlijk een paar mensen die dierbaar voor ons waren. En die leven niet meer. En zij hadden zichzelf ten gronde gegeven. Gesproken door iets te zeggen. waardoor zij eerder, veel eerder. Uh, de dood vonden dan het had moeten zijn. Gewoon door iets uit te spreken. waardoor het als, als gelofte werd opgevat. En dan weten mensen niet meer, daar vergeet je dat. Maar dat gelofte die, die gaat als het ware omhoog. En de verbinding is er, en de mens denkt niet, die denkt niet meer eraan. En dat blijft circuleren in hem en in de hogere. En dan tot het moment komt waarbij dat gelofte wat hij even, even misschien even te toevallig had iets gezegd, vindt, uh, uh, gaat zich realiseren. Terra voorzichtig moet je zeggen hele dingen die gebeuren... in de wereld waar we geen, geen vermoedens over hebben... die het gevolg zijn... van... en onvoorzichtig uitgesproken worden. En niemand natuurlijk is... en niemand van ons is natuurlijk... Uh, uh, zeg het, beschermd of zeggen dat... Uh, iedereen kan het natuurlijk doen... maar we moeten wel altijd letten... nieuw, omdat we nieuw leren... het geestelijke... We weten we, leren we hoe... Dus de hele bedoeling is niet zomaar uh, proberen dat gewoon even je mond dicht te houden. Maar doen dat met het oog dat jij nu leert hoe dat functioneert, het geheel. Wat kan het wat kan gevolg zijn van, van je, wat jij je zei? Kijk nou, wat David had gezegd. En daarmee had hij dan. Um, wat ontlokte hij door. door hij, had niet eens, hij wist niet eens. Hij dacht dat het over iemand anders ging. Over mensen, over ander, iemand anders ging. Kijk wat hij zegt. Um, David ontzag in woede over de rijke man. En zei tegen Nathan: Zo waren de eeuwen geleefd. De man die zoiets doet, verdient de dood. Eigenlijk die dan daarmee de dood... voor zichzelf, zichzelf naar zichzelf vertrokken... want... we zullen dat zien wat, wat, het, wat het is. hoger... Na, zal ons dan dat vertellen. Viervoudig... moet hij het lam... vergoeden, David zei. Dus dat lammetje wat hij had genomen... viervoudig, want dat is de wet... in de Torah. Als je steelt... dan moet je dan viervoudig... betalen, volgens de, de wet... van de Torah. Want vier, waarom vier? Omdat vier stadia zijn, natuurlijk... Viervoudig moet hij het lam vergoeden, zei David, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan, die man, dat bent u. De profeet heeft hem direct zo gezegd. Goed opletten, profeet dat is de profeet, dat is elke van ons, elke mens die werkt aan zichzelf heeft een soort, een status van profeet, je mag niet liegen, je mag ook niet de waarheid, als het ware, uh, omheen, omheen. dus altijd weten, dat wie er, wie er ook is, voor jou, natuurlijk moet je, dat betekent, alles is een, een mens, maar dan, kijk nou hoe hij hem had gezegd, die man, dat bent u, nou, probeer het nou eens te zeggen aan iemand, aan de koning, zoiets. Dit zegt de eeuwige, dus die Nathan, die, die, die profeet, zei tegen hem, tegen David. Dit zegt de eeuwige, de God van Israël. Ik was het, die jou zalfde gezalde tot koning van Israël. Dus, Hashem, zalfde David. Ik was het die jou redde uit de greep van Shaul, ja, van de eerste koning. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Jehoede heb ik aan jou overgedragen. Als dat, jou, als dat jou te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden? Door iets te doen dat slecht is in mijn ogen, ja, in, het, in de ogen van het licht. Hè? Die giet het uria Hititit Uria, dus de Uria die, uit, die van de plaats waar Hititen leefden, woonden. De Hititit Uria is door jouw toedoen gedood. Jij hebt hem zijn vrouw afgenomen. staat het document. We lezen het document. En hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grepen, omdat jij mij hebt getrotseerd en de vrouw van Urië tot vrouw hebt genomen. Dus toch wel, we zien wel dat de schepper zelf zegt, dat het zo is, we zullen zien, verder we, dat ge, we zien dat Hashem hier in de zover dat Hashem verdedigt David op een zekere manier, maar niet verdedigt, maar een zekere zin. we hebben geleerd dat ten aanzien van de Batsheva eigenlijk heeft die vergiffenis, vergeving gekregen, maar niet ten aanzien van Uriah. en toch we zien, wij we horen wel zwart op wit dat hij zegt, de en de vrouw van Oeria tot vrouw hebt genomen. Dus omdat jij mij hebt getrotseerd. Maar goed opletten wat hij zegt ons. Hij zegt niet dat jij, jij, bent, jij hebt zonde begaan met, met, uh, de, vrouw, ja, met de vrouw van Oeria. Hij zegt, jij hebt mij getrotseerd en de vrouw van Oeria tot vrouw hebt genomen. Maar toch wel dit zegt de eeuwige jouw eigen familie zal een bron van ellende voor jou worden want we weten dat Absalom zijn, zijn zoon die ging tegen hem te keren en ze heeft hem leven zuur gemaakt etcetera. maar dan zien we dat hoe dat komt dat, hoe werkt het bestuur van Hashem dat niets is Toevallig. Datzelfde David die Hashem zegende in alles. Dat alles werd van hem afgepakt. Hij was arm en geschrokken van alles. Zijn leven was dan niets, niets, niets waard als het Hij moest vluchten daar. Daar het was verschrikkelijke dingen die hij meegemaakt mee had. En allemaal het gevolg. Ja, van we zien van wat. En dan zegt hij dan, jij zult, kijk wat hij zegt, Hashem, tegen hem. Dus tegen, via de, via, via profet Nathan. Jij zult moeten aanzien dat ik jouw vrouwen aan een ander geef. Aan iemand van je eigen familie. Dus al zijn vrouwen werden afgepakt van hem. En gegeven aan zijn familieleden. Ik bedoel, het is. Uh, en. Uh, die, die zal. Die zal met jouw vrouwen slapen op klaarlichte dag. Dat was ook zo, zo was het. Zijn familieleden zijn. zijn dat is, ja. En dat is allemaal verbonden, zie je, door dezelfde door dezelfde. Uh, dat heet middag negat middag. Dus eigenschap tegen eigenschap. Dus waarmee de mens zondigt, daarmee wordt aan hem, hem ook. Hij zelf uh, roept de straf op van in dezelfde. Dus als, een, als je een hand, een hand doet en uh, een zonde, dan, dan wordt met de hand, dan de hand krijg dan straf als het ware. Ja, hè Daarom zegt, wordt gezegd, ook, als je hand uh, iets doet wat niet goed is, dus het zondigt, dan... Ja, je had ook gezegd. Dan hak het af en beter zonder hand, maar dan uh, in plaats van met de hand in de helden komen. En uh, dan zeg je tegen hem, jij hebt in het diepste geheim gehandeld. Maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle dag daglicht. Ook hier zien we dat wat de mens hier is in de Tanakh nog, dat wat de mens doet stikken, dat zal onvermijdelijk zal dat aan het dag, in het daglicht zal het tot onthulling komen. Kan niet. Kijk nou naar alle ellende. Sommige dingen zien we dan niet. Omdat sommige dingen die bedekt zijn. Uh, maar die komen dan. De, tot onthulling komt, la, komt later. De onthulling van die zonden komt later. Maar steeds. We zien wel dat het kan niet anders. Ook die financiële crisis. Is ook de opeens. So, is het zo onthulling. Iedereen ziet het nu. Al die ellende. Wat ze hebben allemaal veroorzaakt. Door eigen. Uh, hebzucht. En dan, iedereen ziet het opeens, duidelijk. Dus hij zei tegen hem, uh, maar ik, de, de, de, ja. David antwoordde Nathan, en toen David het hoorde, ik heb gezondigd tegen de eeuwige. Toen hij bekend gemaakt, bekend in jezelf. Toen zei Nathan, de eeuwige vergeeft u die zonde, en u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de eeuwige aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven, en zijn zoon, de eerste zoon die geboren werd uit van hem en van die Batsheva, die ging door ondanks al zijn uh, gebeden, et cetera, et cetera. En je kan zeggen, nou, wat is een kind nou schuldig als een vader? Zo, so, stap voor stap, dat ze leren hoe dat zit in elkaar, hoe het besturingssysteem, Dan zegt hij pas: Daarop ging Nathan naar huis, de eeuwig getroffen kind. Dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. Enzovoort. Dat is, en nu kunnen we verder gaan. That is what in the regel 4 David said that's that in the word so lay for Hashem that there is a man there is a rake man he verdint the doubt. Uh, the regel 5. Uh, that is what, what the Domme naar voren brengt bij de Shem. Kijk nou. Die David had dat wel gezegd. Dus hij had zelf bekend. Ja, bekend dat uh, iemand zo is. Iemand die, die, die verdient de dood. Dus hoe zit het daarmee? Ja. Hij, dat is wat, wat die domme naar voren brengt bij de Kadosh De regel 5. Trunia itli alle. Ja, ik heb wel een uh, kracht, oh, kracht boven hem. Dus ik heb kracht. De, domme is zegt, ik heb dus kracht. Ten aanzien van uh, die David. Kracht betekent dat ik heb wel iets, een argument uh, wat ik Dat ik dus uh, een krachtig argument tegenover hem. Dus ik heb eigenlijk kracht over hem, dus ik kan hem wel doden. Vijf naar de punt. En goed opletten, als dit domme iemand uh, schuldig vindt, schuldig, schuldig vindt, iemand in, aan, die, aan een of die zonde van de ongeoorloofde seksuele daden. En hij brengt het altijd naar boven. Hij kan zelf niets ondernemen voordat men boven, voordat in de, in de gerechts, gerechtshof van boven, als het ware naar krachten, dat hij beweest, als het ware, dat. Uh, hij de kracht heeft boven deze mens. De mens kan zich niet verdedigen. Dus dat is echte zonde. Dan pas keert hij terug en kan de mens doden. Doden betekent niet, niet altijd direct moeten we zien dat het dood komt uh, uh, fysieke dood. Zie je, zoals in, in, in, in, het kan zijn Geestelijke dood. Op alle manieren afhankelijk van de uh, ernst van de zonde. Amarli Let lager, shoe. De ha. O de amar. De volgende pagina. Lamet. Kuf. Sorry. Kuf. Lamet. Wav. הונדרט זה סנדר ויש תריכו חתתי ועשם ועפל גאב דלוחיו ככה תשאחנו השם סי אמר לה השם סי תכה השם Let le hij je hebt geen recht. Het is niet toegestaan. Zie je Dus we zien wel dat de die minister, heeft geen, kan niets uitvoeren zonder dat, dat, hij zegt: je hebt geen recht. Je hebt geen toestemming. De H, waarom? De ha, oh de legabai, want hij had het bekend voor mij. David had bekend het dat voor mij. En hij had gezegd, ik heb gezondigd voor Hashem. Tegen Hashem zeggen we maar in het Hebraaus, is het voor Hashem. De volgende pagina, de eerste regel. De en dat, en dat, en dat, terwijl hij niet gezondigd had. Zie je dat wat hij zegt? Dus hij had wel gezegd, ja ik heb gezondigd. Dus hij had bekendgemaakt, want hij wist niet uh, hoe, hoe dat, hoe dat voor hem voorbestemd was, et cetera, et cetera. En hij de Hashem zegt, en, en dat terwijl hij niet schuldig was. Vreemd, ja. En aan de andere kant, we zien, we lezen wel, dat hij getrotsieerd had Hashem met die Baad Sheva. Zullen zien, awal Bama, Bama de, de Gata. Of Bama de Gata. Ba Uria. Onsha. Katwit alle. Twee wikibel. bij. Eerst te regelen. Bama de Gata. Ba Maar dat, dat. Het feit dat hij. Datgene. Datgene. Dat, dat hij. Dat hij gezondigd had. Ten aanzien van de Uria. Dus. Onze kat kat wit Daar is de straf. Heb ik geschreven. Heb ik geschreven. Dus de straf. Over hem. Letterlijk. Dus, en hij, het, hij heeft de straf. En hij heeft ontvangen. Dus David heeft de straf ontvangen. Te, vanwege Uriah. De regel 2: Miyat ahadar dome le bij page en Direct keerde terug, Dome keerde terug, naar zijn plaats, verstomd. Zo een beetje zo kan je dat vertellen. En zie je hoe de zogers schrijven het woord Dome, ja, met een twee apostrofen. Gewoon om waarom We zullen zien. Omdat, om te laten zien hoe iets te laten zien wat um, zit in deze naamdommen. We keren terug naar de vorige pagina. Uh, Hassulam, de regel de regel de rechter kolom de regel 8. De referentie van Oud, Kuf, Lame, Amar, Dome, Mare, Vechule. Dubbele punt. Amar, Dome. De Dome, zei. De regel 9. Dubbele punt. Ribono, Shelolam. De meester van de wereld. Daar waar er gaat, Jesli, het slo. Eén ding heb ik, ik ten aanzien van hem. Of bij hem. Ten aanzien van David. Tim. Naar de punt. Kihupatahpur Iewa Maar, ha-yashem, ki ben 11 mawid hajishaw seizoed. Want hij opende zijn mond en hij zei, ha-yashem, leef <Hashem> dat. Dus dat is een. leven hashem betekent zo'n zweren. Dat is een. Men zegt zo al bij het zweren. Leef de. Levena Shem dat hij dat, dat, dat ik dat doe, zoiets. Dan zegt hij ook: van Hashem. dus zeker is het zo zo zeker als het leven van Hashem is, zegt hij. So, dat hij hey, ben Mawet, dat hij hey, de zoon van dood, dus hij hey, is dus uh, deze mens, deze man is dus verdiend uh, verdiende dood. De verdiend de, de, deze man is eigenlijk dood, deze man die zoiets so so doet, dus hij verdient dood. Elf. We hoe dan etat smoo twaalf lemavet. I can koge yeshli alaw lehamitou. Dat is dan, zeg je dan. Elf na de punt. We hoe dan etat smoot En hij oordeelde hij heeft geoordeeld ge ge ge zichzelf, veroordeeld zichzelf, hij veroordeelde zichzelf, ter dood, le mavet, twaalf, alke, daarom, koach daarom heb ik kracht over hem, om hem, le dus wat betekent kracht, heb over hem, en hij helpt ons, le om hem, te mogen doden. En nu, שיכלם דור זה בקרחת את זה רחמטך אמר לו דרתין אין לך להמיתו כי הודה לפני לפני ואמר פרטין חתתי להשם ועף שלו חתה Amarlo, hij zei tegen hem, Hashem zei tegen hem, domé. Dertien. Eén schuld Je hebt geen recht om hem te doden. Ki hot van mij, want hij heeft, hij het bekendgemaakt voor mij. Waar maar een zei, chatatie leef la Hashem. Ik heb gezondigd voor Hashem. Vierteen. Waar falpische lochata en ondanks het feit dat hij niet gezondigd had en dat terwijl hij niet gezondigd had. punt. 14 nade punt. aval bij Mashi 15 uria barigad Urija katavtia lav onish zestin v kiblo. aval bij Mashi maar dat wat hij gezond was waar hij gezondigd had uh, in het dood, ter dood brengen van Uria 15. Kataftje, laf, onus, heb ik een uh, straf voor hem, over hem, over hem geschreven. Dus ondertekend. 16. Uh, Wikiblo, en hij heeft hem ontvangen. 16 na de punt. Dus, zie je, al die argumenten waren nu al uitgeput van de dome. Zo, so, hij heeft een verslag gebracht ik kreeg alle antwoorden. Me schaf dome le komo, ba, ba, ba, ba, Direct keerde dome naar zijn plaats. Eh. Uh, Verstomd door wat hij hoorde. Nou, klare is kies. Zeventien. En nu je ons een um, paar um, woordje uitleggen. Tronia. Tronia. Nog een keer zeventien. Gumila schoon. Eina kadosh baba Tronia. achtin im bryotav. Naidhaki shepiru acht bazroa. Backo. Dus hij wil ons aan het einde van de vertaling van de oot uitleggen wat het woord Tronia is. Tronia, zegt hij, dat is volgens mij is ook een beetje zo ontleend, <coughs> ontleend woord. Maar goed, dat is, Tronia is, komt van, van de uitspraak, bestaat zo'n uitspraak, dat... Uh, Eén kadosh van betroon dat Hashem komt niet met kracht uh, ten aanzien van zijn schepselen. Dus Hashem toont geen kracht ten aanzien van zijn schepselen. Dat betekent, uh, kan hij niet aanvallen. Hashem kan niet, want de, de schepper zelf kan niet aanvallen zijn eigen schepselen. Dat betekent, hij komt niet met een. Met een. Kracht tegen optreden, krachtig optreden tegen zijn schepsel. Shapiro Shoda, dat betekent bezroe door een uitgestrekte arm, bakor, door, door kracht. Dat is gewoon uitleg van dat woord patronia. Twintig. Opnieuw oh, belangrijk de uitleg. Begint de uitleg naar de oude.